Goedenavond allemaal. Um, Zo we eventjes weer wat, wat doen. Wat allemaal gedaan moet worden. Ja, goedenavond allemaal en een hele goede avond, lieve mensen. Mijn naam is Yvonne Hagena En ja, ook weer welkom <coughs> dat je ervoor gekozen hebt om naar deze lezing, naar deze meditatie te luisteren. En voor sommigen is het misschien avond, ochtend of wat dan ook. Ik weet dus dat er over de hele wereld, ja, niet door iedereen, maar een enkeling geluisterd wordt. En dank daarvoor, want ook dat is niet vanzelfsprekend. Ik ben die ik ben. En van daaruit wil ik dat wat ik ben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 Ja, mag ik je verzoeken om je beide voeten stevig op de grond te zetten. En trek die aarde eens door je benen heen. Voel goed dat je geaard bent. Dat je niet loopt te zweven. Voel die aarde door je heen. Denk aan, denk aan het licht en laten we dankbaar zijn dat we kunnen visualiseren. We vinden het misschien allemaal heel gewoon, maar zo gewoon. Zo vanzelfsprekend lijkt me dat niet. Dat is toch iets geweldigs dat we dat kunnen, dat we kunnen visualiseren. Dat we kunnen doen, net alsof, of dat we kunnen zeggen. Ik doe net alsof ik de, de zon naar binnen haal. Door mijn ogen. Laat ik de zon door mijn hele lichaam gaan. En dan visualiseer ik dat alle cellen zich naar dat licht van die zon richten. Alles in mijn lichaam richt zich naar het licht. Want ik weet dat ik zelf dat licht ben. Ik hoef alleen maar het nog even te bevestigen. Door het zonlicht of het licht van een lamp of een kaars naar binnen te halen. En op mijn eigen ziel te leggen. Iets vlak boven. Mijn navel, mijn navelchakra, mijn zonnevlecht. <tacht> Wat heerlijk dat we ons dat kunnen voorstellen. Dat we kunnen doen alsof we met de voeten gekruist in een tempel zitten. We zitten daar in het licht. We weten eigenlijk niet waar dat licht vandaan komt. Alles is licht, er zijn geen schaduwen. En we voelen dat we hier al onze zorgen achter kunnen laten. Ze zijn opgenomen in het licht, het is er niet meer. Het leven, dat we hier op aarde leven, het kan soms hard en zwaar zijn, want soms weten we niet hoe we ermee om moeten gaan, maar komen we om van de zorgen? weten we het niet meer, zijn we verdrietig, verward, wanhopig. en denken dat er geen uitweg meer is. Maar waren we vergeten dat er altijd een uitweg is, ook al zien we dit, dit niet in ons dagelijkse leven. Maar we kunnen altijd door middel van die visualisatie, waar niks mis mee is, hoor. Het is geen vluchten, het is geen filosofisch gedoe, het is iets wat ons gegeven is, waar we dankbaar voor mogen zijn, dat we dat kunnen toepassen. We hoeven alleen maar de stap te zetten in onszelf, om in dat licht te gaan zitten. Om in die tempel te gaan zitten. En eigenlijk. Maar dat wist je eigenlijk al, hè. Ben je zelf die tempel. Je bent zelf dat licht. Je bent zelf zonder schaduw. Jij bent dat licht. Stel je voor is dat je zit op een stoel of in een lotushouding en dat je ademt vanuit je zitvlak. Breng je adem helemaal van onder naar boven je hoofd. Hou hem even vast. En adem rustig uit. Voel dat alle verdriet, alle zorgen van je afgeleid. Je kunt ermee omgaan. Het is minder zwaar en minder moeilijk dan je dacht. Het is veel moeilijker. En lastiger om daarin te blijven zitten. Leven en leven en leven en leven na leven. Het is veel eenvoudiger dan je denkt om daaruit te komen. Adem nog eens een keer in. En hou die adem even vast. En aan rustig uit. Zorgen. verdriet, Zorgelijke zorg, topperigheid, bezorgdheid voor jezelf, voor anderen. Ja, dan ging ik het paars over hem, dacht ik zo bij mezelf. Ik had het dan aangekondigd in een mailtje. Ja, dan moest ik het maar weer eens een keer, of niet, weer eens een keer, daar moest ik het maar eens over hebben. Want het raakt ons toch allemaal. Wie je ook bent. Wat je ook bent. Want het is werkelijk. Iets vreselijks. Niet de zorg zelf, maar dat je je daar zorgen over maakt. Ik bagatelliseer ze niet, ik maak ze niet kleiner voor je. Ze blijven bestaan op de een of andere wijze. En ik neem ze behoorlijk serieus. Laat daar geen twijfel over bestaan. Want ik weet nog, ik weet me nog heel goed te herinneren hoe het voelt. Om je daar volkomen in onder te laten dompelen en er tot je schrik bijna niet meer uit te kunnen komen. Dat je een moment hebt dat je denkt, oeps, als ik nu nog verder ga, kom ik er niet meer uit. Niets kan je dan meer schelen. Maar goed, ik loop vooruit en. misschien. ja, nee, daar ga ik het niet over hebben. Maar gewoon over zorgen. Bezorgdheid dus. En er zijn zoveel mensen die zich continu steeds maar zorgen maken. En het ook eigenlijk als normaal beschouwen, overal over hoor en ja, je kunt zo gek niet bedenken of er is altijd wel iets zorgelijks te melden. En nogmaals, ik haal het niet hiermee naar beneden. Hè? Maar kijk goed, je kunt eruit komen. Kom niet vast te zitten, zodat je alleen nog maar zorgen om je heen hebt. Ook al zijn ze nog zo groot, dat je er eigenlijk niet meer uit kunt komen. Het is wel zo, je kunt eruit komen. Kijk eens, al die mensen laten zich volslagen in de zorgen drukken, door de media, door de gebeurtenissen, zorgen wellicht. Overigens, allemaal begrijpelijk. Maar toch, is het niet dit, dan is het wat dat. En het lijkt wel alsof mensen verslaafd zijn aan het zich zorgen maken. Ze kunnen niet eens meer ergens anders overdenken. En ze lijken er maar niet los van te kunnen komen. O oh ja, ik kan het mezelf nog heel goed herinneren hoor, dat het zorgelijk zijn als volkomen normaal werd beschouwd. En ik ook daarom, en ook in die tijd, ook alles zielig vond. Maar veranderde, veranderde dat de wereld om mij heen? Nou, nee. Niets veranderde. Je ziet zelf te veranderen. Het leek juist alsof alles nog zorgelijker om mij heen werd. En ja, ook nog zieliger. En het leek maar niet op te houden. Maar zo bleek mijn we beeld op de wereld te zijn. Terwijl het allemaal anders kon. Maar wist ik daarvan destijds? Neem dus... En het kwam mij voor dat als ik geaccepteerd moest worden door anderen, soms met een glas in mijn hand, soms op gewone feestjes, soms op kantoor of elders, ik me hooglijk en hopeloos zorgen moest maken en alles zielig moest vinden. Dat maakte je goede sier op feestjes en partijen. En ik kreeg er zelfs een soort verslaving door de hele wereld was zielig en het Zorgen voor de ander moest allemaal op de schouders genomen van hen die dat op zich wilden nemen. En anders wel met dwang. Het komt mij voor dat velen nog in zulke denkbeelden leven. Maar veranderde dat de wereld? Nou, dacht het niet. Je dient zelf te veranderen. De aandacht wordt getrokken naar de zorgelijke toestanden en het positieve wordt vaak nauwelijks gezien. Ja, ja, natuurlijk, ja, natuurlijk werkt daar de media van harte aan mee. Maar je bent zelf verantwoordelijk voor wat je wel en wat je niet wilt horen. Het hoogste doel. Als zorgelijke toestanden wordt niet opgemerkt. Als je werkelijk begaan bent met mensen, doe dan als moeder Teresa. Ga erop uit en help mensen. Doe wat. Neem mensen desnoods in je huis. Laat zwervers bij je thuis douchen. Geef de hongerigen te eten. Deel met anderen. Of deel dat wat je bent met anderen. En vermenigvuldig op deze wijze het bewustzijn dat je bent. De te leggen. Dat ieder mens zelf verantwoordelijk is voor de eigen gedachten. En dat het uitmaakt hoe de gedachten zijn over de toekomst van die mens. Want het zich zorgen maken vormt zich in de gedachten. Dat je meester over je eigen gedachten kunt zijn, dat kun je ook uitleggen. Daarmee toon je respect voor de ander. Ja, zorgen maken kan inderdaad een verslaving zijn en... Het is een van de illusies uit, van, het, van, het, van het ego. Het houdt je vast bij dat ego. Want ego wil je een, een schijnwerkelijkheid uh, laten zien. Want zo hoef je dan niet over jezelf na te denken. Want ja, dat ego, dat, uh, oh, dat, dat zorgt wel dat je daar lekker in blijft zitten. Zodat je niet uh, de, de gedachte hebt om over jezelf na te denken in de vorm die wij zelf kennen, Dat ego van jou houdt je van harte vast en laat je, nou desnoods groene grazige weiden zien waar het goed toeven is en waar jij dus van denkt dat dat het werkelijk leven is. Terwijl je daardoor niet bewust bent van de werkelijke stralende lichtende omgeving wat de werkelijke werkelijkheid is en waar jij werkelijk thuis hoort, maar waar je alleen maar naartoe kunt gaan uit eigen vrije wil. Want het zou jou nooit willen verleiden om ook daar in dat licht te komen. Daar kun je alleen maar heen als je het bewust kiest. Ja, je denkt dat je door je zorgen te maken meer bent dan de ander. Je denkt dat je door je zorgen te maken de ander helpt, maar realiseer je dat je door het je zorgen maken niets te maken heeft met de ander dat het over jouzelf gaat. Realiseer je dat het je zorgen maken alles te maken heeft met jezelf. Dat het alles over jezelf, over jou zegt. Geen vertrouwen hebben. Maar je wel boven de ander te stellen. Want jij maakt je zorgen. En die ander wellicht helemaal niet. Of misschien wel, maar dat is zijn of haar probleem. Een arrogantie dus, om de ander te vertellen hoe te doen en wat te doen. En hoe te handelen. ook geen vertrouwen te hebben over en in de ander en vooral geen vertrouwen te hebben in het universum, in God het onbenoembare. in de macht en kracht die binnen in jou zelf leeft, maar ook in die ander leeft. Dus voorkomen voorbij te gaan aan de kracht, aan de macht van jezelf. Aan het licht in jezelf. Aan het vertrouwen in jezelf. Werkelijk vertrouwen voor jezelf, voor de ander. Ook al zal die anderen een volslagen andere weg Ingaan en toch vertrouwen hebben, altijd in die ander te geloven. Als je dat doorbrengt, heb je geen vertrouwen in de ander. Dan kun je alleen maar zorgen maken en alles voor die ander te willen doen en dan ben je bezig die ander luid te maken, door alles uit de handen van die ander te halen. Die ander is ook gewoon bezig zijn eigen leven te leven. Zijn eigen karma, zijn levensopdracht in te vullen. Net als jij. En net als ieder ander mens. Met eigen verantwoordelijkheden. En jij zult dat allemaal willen verstoren, omdat jij je zorgen maakt. Omdat jij je verantwoordelijk voelt voor de situatie van die ander. We hebben het natuurlijk niet over kleine kinderen. Waar wij als ouders of grootouders of verzorgers de verantwoording voor hebben. Je kunt erover nadenken. En erover nadenken dat is de betekenis van het leven van die andere die misschien in zorg leeft en wellicht een hoger doel dient, een hoger doel waarvan jij op dit moment het inzicht niet hebt. Erbij blijven in gedachten, bijstaan waar nodig, maar bij jezelf blijven is een Goede hulp. En vooral je vertrouwen te laten zien aan die ander. Dat is iets heel anders dan je zorgen maken. En in de emotie van de zorg terecht te komen. En daardoor ook nog op een gegeven moment depressief. Van raken. Kijk eens goed. En voel. Zit daar respect in voor die ander? Zit daar liefde in voor jezelf? Voor die ander? Denk je niet dat het eenvoudiger is om de ander te laten meedelen in het inzicht, zodat hij ook positief kan denken. Meedelen in het inzicht, maar dan misschien niet om het uit te spreken, maar je leven te leven en op die wijze een voorbeeld te kunnen zijn voor anderen. Door zich wellicht, net als jij, zich niet te laten leiden door de zorgen, maar zich te laten leiden door het vertrouwen. Het vertrouwen in, in zichzelf, het vertrouwen in het universum, het vertrouwen in God en het onbenoembare. Zich zorgen maken is een zeer, zeer negatieve trilling, zeer negatieve energie die je naar beneden haalt die trekt je naar beneden en die energie wil je er ook niet bij laten dus die zorgt ervoor dat je, dat, het, dat je steeds meer en meer krijgt je zult er steeds meer en meer je zult je steeds meer en meer zorgen gaan maken het stapelt zich, steeds hoger op En de gedachten hieraan maken dat je toekomst ook zorgelijk wordt. Jij denkt dit. Jij hebt de beslissing genomen om in die energie, die negatieve energie te willen zitten, door je steeds maar meer zorgen te maken. Daar ben je verantwoordelijk voor. Niet je zorgen. Dus je zult je steeds meer en meer zorgen gaan maken, totdat, en dat is helaas al bij velen voorgekomen, er niets anders meer overblijft dan in die ellendige, zorgelijke toestanden te blijven. Er valt toch niets meer aan te doen. En die mens komt dan in een hevige depressie terecht, gelooft nergens meer in, nee, helemaal niet meer in zichzelf. En dan kan er besloten worden tot het beëindigen van het leven. Ja, als een mens dat wil dan is er wellicht ook geen enkele kennis over het leven na dit fysieke leven. Want het is toch wel algemeen bekend bij andere bewustzijnsvormen, nou mag ik zeggen hogere, mensen die er meer over nagedacht hebben dan iemand die in zo'n depressie zit, dat de ziel weer van voren af aan aan de slag moet Wat dat betekent, de ziel begint weer met het leven, proberen te begrijpen, bij het begin. Nou, niet helemaal het begin, maar de Atlantische periode. En moet dan langzaamaan, in de reeks van jaren die volgen, in een eindeloze nu, die, dat volgt het leven weer stapje voor stapje ervaren. Accepteren en loslaten. Ah, denk je wellicht met enige sloeheid. Atlantis is al lang voorbij. Klopt. Als je denken lineair is. Maar het denken van de ziel is niet lineair. De ziel weet en jij voelt mee in die eerste sferen totdat je weer aangekomen bent in het bewustzijn van wat je nu zou kunnen hebben. De ziel weet, en het hogere bewustzijn weet, dat alle tijden elkaar raken en op hetzelfde moment plaatsvinden. Teruggezet naar de Atlantische periode betekent dan ook teruggezet en niet in staat zijnde en uit die periode te komen met de wil, maar daar als het ware in vast te zitten. Totdat het moment komt aan een herinnering naar een andere vorm positiviteit, een stukje licht, liefde, en zo er weer een stapje gezet kan worden in de evolutie van die ziel. Laten we het niet overoordelen. Want ook kan het zijn dat de ziel die ervaring nog niet heeft opgedaan. En dit leven heeft uitgekozen om die ervaring mee te maken door juist in die depressie terecht te komen. Van zorgen en zorgen en er niet meer mee op kon houden. Zorgelijkheid dat je constant zorgen maken en steeds maar bezorgd zijn, is een zeer ernstige, negatieve energie. De zorgen laat je zelf in je gedachten ontstaan. Werkelijke omstandigheden die je dan schept. Want wat je vraagt krijg je. Dan kom je nog verder in die zorgen. Die zijn daar niet schuldig aan. Die omstandigheden zijn daar niet schuldig aan. Jij laat die gedachten aan zorgen, aan zorgelijkheid, in jouw gedachten ontstaan. Daar ben jij verantwoordelijk voor, niet de zorgen zelf. Door die gedachten, en gedachten zijn krachten, laat jij toe dat jouw toekomst, dus jouw schepping van jouw toekomst, jouw leven zal zijn. Jij bent zelf. verantwoordelijk. voor je eigen toekomst. Ondanks dat wat op je weg. wat je op je weg tegenkomt. Want dat kwam naar je toe. omdat je het uitstraalde. Het zat in. het zat in iedere cel van je lichaam. Want dat hoort wat jij denkt. Dat straal jij uit, daar ben jij verantwoordelijk voor. Je kunt ook op een andere wijze denken. Je hebt altijd de keuze om in die zorgen te blijven zitten of vertrouwen te hebben. Of het negatieve te zeggen, of het positieve te zeggen. Die keuze is aan jou. Ik weet dat er mensen zijn die hoe je het ook uitlegt. Van welke hoek ook uit. En, en, en, en dit uitlegt. Het vertelt. Dat ze iedere keer weer met een argument komen dat het niet zo is. Dat die zorgen... Alle recht hebben om te bestaan in die hersens van die mens. Ja, dan is het pilletje gauw genomen lijkt me. Dus ja, je hebt altijd de keuze om in de zorgen te blijven zitten of vertrouwen te hebben. Die keuze is aan jou. Weet dat het zorgelijke een vreselijke negatieve energie kent. Een frequentie van energie die zich niet zomaar uit je gedachten en uit je aura laat weghalen. Maar toch ook weer wel. Dat ga ik zo meteen uitleggen. Want het is verrassend eenvoudig. Want jij schept je eigen leven. En als mensen dit nu eens zouden beseffen. En dat komt hoe langer hoe meer hoor. Maar dit is voor jou. Als je nog niet echt dat je door hebt laten dringen. Want ook dit behoort bij het veranderen van het bewustzijn en van de komende univers, universele transformatie van de mensheid in de winter zonnewende van 2012. En als je het niet doet, nou dan doe je het niet. Dan blijf je je leven opgeschept zitten met zorgen, chaos en onvrede. Nou, is dat wat je wilt? Hm. Niks mis toch mee? Is dat het is wat je wilt? En dat is geen dreigement of manipulatie, maar werkelijk, want je gedachten zijn krachten. En jij bent verantwoordelijk voor je eigen gedachten, dus je eigen schepping van jouw toekomst. Deze negatieve stroom van energie zal als een dolle door je lichaam cirkelen en zal zich vastzetten ergens. En zal je leven blokkeren. En waarom? Omdat het leven liefde is. Je kunt niet zomaar jezelf blokkeren. Want je gaat dan tegen het leven in. Bewust en met je eigen vrije wil. Niets vreemds aan, want zo werkt het leven. Zo eenvoudig. Je hebt werkelijk geen idee van de krachten die tegen je kunnen werken. Als jij maar vast blijft houden, houden aan die negatieve, verwoestende, trilling, verwoestende energie. Je denkt dat het negatieve krachten zijn die tegen je werken. Is juist de positieve kracht die er, waar je tegen gaat, maar die van geen wijken weet wat die is? Terwijl je in een simpele gedachte voor de waarheid, de werkelijke werkelijkheid kunt kiezen. Jou is de keus. Zoals altijd en altijd met jouw eigen vrije wil. Je moet van niemand. Alleen je weet diep van binnen dat die mogelijkheid je geboden wordt. En weet dat dit jouw weg naar jouw vrijheid is. Dus ja, je kunt die energie, en hier bedoel ik de negatieve stroom van energie, zomaar in één of meerdere keren uit je lichaam verwijderen, uit je aura halen. Ben je, je bewust van je eigen bezorgdheid over van alles? Ben je je bewust van die angst die het je oplevert? Wil je werkelijk je gedachten veranderen? Merk je al geruime tijd dat je zorgen zich opstapelen? Steeds maar weer. Dat is de verwachting, die je steeds maar weer zelf uitzendt. Wat je uitzendt, zul je terug ontvangen. Zaai en je zult oogsten. Nu kan ik je heel eenvoudig zeggen, dat je je zorgen gewoon moet accepteren en omhelzen, en ervan moet houden, en dat het dan over is. Het is ook zo. Het is werkelijk zo eenvoudig. De acceptatie, dat je al die zorgen hebt, door te denken, het is dan maar zo. En zo is het ook. Maar toch wil ik het meer uitleggen. Want het is mij gebleken dat, dat het voor velen iets te snel door de bocht is. Ik zou je dan ook willen verzoeken goed te kijken naar waarom je, waarom je zo zorgen maakt. Wat is de werkelijke onderliggende gedachte? Is het soms? Alles wat jij hebt? Denk je dat dat het leven is? Verder denk je over niets meer na? Is dat alles wat je hebt zorgen maken? Niets is verder interessant behalve jouw zorgen, of het nou voor een ander is of voor jezelf? Ben je daar nou toch helemaal afhankelijk van geworden? is het zo moeilijk de ander of jezelf los te laten. En vertrouwen in het leven te hebben. Onderzoek wat je hierin tegenkomt om je vertrouwen in je leven terug te krijgen, terug te vinden. Geef niet te snel op. Wees absoluut eerlijk tegen jezelf. Dit is werkelijk een eerste noodzaak. Kijk of je blijft zitten in die emotie van de ander, van de zorgen op zich. Blijf je denken dat dit fysieke leven, het enige leven, is, want dat is vaak de onderliggende angst, dat hierna niets meer is. Over dit alles zou je na kunnen denken, als je je in grote zorgen bevindt, of als je je zorgen over van alles maakt. Het is wel eens lekker om uit die zorgen te stappen en hierover na te denken. Want Weet je, veel valt absoluut te begrijpen, maar niets gebeurt zomaar. Alles gebeurt met een reden die nu op dit moment wellicht niet begrepen wordt en misschien ook wel nooit begrepen wordt in jouw leven. Maar weet dat het leven jou geen streek levert. Als jij je zorgen om wat dan ook maakt. En laat me je zeggen dat het leven werkelijk, werkelijk zonder enige zorg geleefd kan worden. Ook al pakken, pakken zich donkere wolken boven je samen. Toch kun je zonder enige zorg leven. Ook al gebeurt er ik weet niet wat om je heen, toch kun je vertrouwen hebben en zonder zorg leven. Het leven kan werkelijk zonder enige zorg geleefd worden. Zorgen om geld... Ja, dat zeg je nu wel, maar kun je het vertrouwen hebben en diep van binnen weten en naar leven, dat je altijd genoeg ontvangt. En kun je het vertrouwen hebben dat je altijd op het juiste moment het geld aangevuld krijgt, Kun je vertrouwen hebben dat jouw kind de juiste beslissing neemt. Dat hij of zij veilig thuis zal komen. Dat de dingen weer allemaal in orde komen. De zware aanslag op je vertrouwen dat is niet nodig voor. Dat is niet nodig voor. Waar ben je nu werkelijk zo bang voor? Kijk daar eerlijk naar. En vraag jezelf af hoe het komt dat je daar maar in vast wilt blijven zitten. Jawel, dat bepaal je zelf. Dat wil je ergens binnen jezelf wel degelijk. Wordt het niet eens tijd... Om nu werkelijk te veranderen. Om je leven om te gooien. Je wilt toch niet je hele leven vast blijven zitten. Ga die verandering aan. Je zult zien hoe heerlijk het leven is. Stap uit je comfortzone. Van je zorgen maken. Het is niet nodig. Want heb vertrouwen. In je eigen kracht. Als je vertrouwen hebt in je eigen kracht. In dat wat je bent. Zul je nooit meer zorgen maken. Met over van alles wat er in je leven plaatsvindt. Maar zul je je ook nooit meer zorgen maken over anderen. Want je weet, ook die ander dient op zijn eigen kracht te vertrouwen. En die mens mag er zo lang over doen als hij zelf wil, net als jij. Het enige wat jij zou kunnen doen, op termijn wellicht, of niet, is jouw inzicht hierover te delen, met die andere. Hou je niet zo vast aan de bezorgdheid. Aan het je zorgen maken. Laat los. Laat los. Laat het van je afglijden. Je kunt er niets mee. Geef het aan het licht. Ga weer in die tempel zitten. Geef daar al je licht. Geef je zorgen aan al dat licht. En vecht er nooit meer tegen want als je vecht, zul je het altijd verliezen, het erkennen en het is dan maar zo en het aan het licht geven, of je dat nou in die tempel doet waarin je je visualiseert of diep binnen in jezelf, ach, er is geen verschil. Je kunt er niets meer mee met dat zorgen maken. Het hoort niet meer in deze tijd. Het behoort tot de oude energie. Het behoort tot het verleden. Je kunt er niets meer mee. Al die zorgen en de negatieve energie, de negatieve trilling, behoren tot het verleden. Laat los. Recht je rug en laat alles van je aflopen. Het is in het emotionele leven willen leven om aandacht wellicht. En daar kun je toch niets mee. mee. Dat heb je toch niet meer nodig. Vier het leven, vier jouw leven. Ken het leven, dat andere leven en vertrouw erop dat alles weer op zijn pootjes terechtkomt. En als dat niet zo is, nou dan is het niet zo. Dan kun je dat toch ook accepteren. Dan, dan is daar een hogere betekenis voor een, een les, een levensles wellicht. Dankbaar zijn voor het leven. Ieder moment in plaats van je aandacht te geven aan een negatieve trilling van het je zorgen maken, is een totaal andere trilling. Dankbaar zijn is zo'n grote, hoge frequentie. Zo'n hoge trilling. En het maakt je vrij. Het universum leeft van dankbaarheid. Van liefde, van dankbaarheid. Voor wat er allemaal goed gaat in je leven. En daar je aandacht op vestigen. Dat zou je allemaal in overweging kunnen nemen. Tel je zegeningen. Ja, zo gaat dat hè. Tel je zegeningen. Tel ze alle en vergeet er geen. Dan is de trilling, de frequentie die je uitstraalt, een totaal andere. Dan zal er een andere, positieve, positieve wijziging in je denken plaatsvinden. Het denken van jou dat ook weer jouw toekomst schept. Weet je, dan ben je de verheugde, blije, dankbare meester, schepper van jouw toekomst. Want dan is het mogelijk... Om dat wat in eerste instantie jouw toekomst was, vanuit het dobberige denken, te veranderen. Dan is het mogelijk om je verleden om te buigen en te veranderen in positief leven. Zonder dat waar je daarvoor mee bezig was. En ja, dan kun je dit toepassen zonder in de emotie vast te gaan zitten, met je lichaam. Kijk wat er allemaal goed aan is, bijvoorbeeld je financiële toestand. Kijk wat je wel kunt betalen en wees daar dankbaar voor. En als je nog een stapel rekeningen hebt om nog te betalen en dat kan even niet, concentreer je met oprechte dankbaarheid op de stapel die je net wel hebt kunnen betalen. Die andere stapel komt vanzelf, want je hebt je energie gegeven aan het positieve dankbaar zijn, dan kom je in een andere trilling en kom je vanzelf, je trekt het aan, in omstandigheden terecht, die maken dat je die andere stapel ook, misschien stuksgewijs, maar ook kunt betalen. Nou, er zijn zoveel voorbeelden op de te doen. noemen over het absoluut niet in de zorgen willen zitten, te willen zitten, want dit en dat, want onvermijdelijk, dan kun je mijn website lezen. Enige van mijn lezingen in het archief beluisteren, als je dat zou willen. Zelfs het zonder benzine te komen zitten en toch naar huis te kunnen rijden. Maar zoek het maar op, hè? desnoods, als je dat wilt, um, op mijn website. We zouden hier op aarde kunnen zeggen dat het wonderen zijn als de uitkomst positief verrassend is. Maar die uitkomst is normaal. Het is een logisch gevolg op het juiste denken. Wat niet normaal is om in die zorgtoestand te willen blijven zitten. Dus ja, de normale uitkomst kan uiterst verrassend zijn en soms ook niet verklaarbaar, maar zeker en absoluut wel verklaarbaar. Maar dat heeft weer met bewustzijn te maken. En het bewustzijn is de sleutel tot deze kennis. De kennis om de juiste gedachten te hebben. De juiste wijze van denken dus. En de juiste wijze van denken is ook voor jou weggelegd. Sterker nog, die is binnen handbereik. Je hoeft alleen maar te veranderen. Niet de wereld om je heen. Alleen jij en je zicht op, je, op de dingen om je heen wordt totaal veranderd. Anders. Nou, dit pleidooi, blijkt het wel. Met dit laatste eh, wil ik dan toch maar eh, ja, deze, deze, deze lezing afsluiten. Volgende week weer een andere. Ik weet nog niet hoe ik die zal noemen. Ik weet wel waar het al over gaat. Over bloed onder andere. En eh, ja, eigenlijk hetzelfde als dit. Maar is het niet allemaal hetzelfde? Huh? Lieve mensen, heel erg bedankt voor het luisteren. En ook dat is niet vanzelfsprekend zoals niets vanzelfsprekend is. En uh, ja, ik hoop dat je een heerlijke week mag hebben. Misschien denk je je nog wel eens een keer aan. Misschien ook niet, en dat is ook goed. Maar vergeet alles wat ik je gezegd heb. Onderzoek het zelf. Kijk er zelf naar. Of het iets is waar je iets aan hebt, of niet. Kijk hoe jij je leven wilt leven. Want dat bepaal jij. Niemand anders. Ook okay, ik niet hoor. Absoluut niet. Nou, eh, lieve mensen, nogmaals bedankt voor het luisteren. Heel graag weer. Tot volgende week. Dag.